Goedemorgen, ik ben Joke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn gisteravond weer honderden asielzoekers opgehaald uit Ter Apel. Die aanmaatlocatie zit al een hele tijd te vol. Er is een grote tekort aan bedden. Het leek er gisteren dan ook op dat 200 mensen op een stoel in een kantoor moesten slapen. Uiteindelijk kwamen er een paar bussen naar Ter Apel. Een paar stadsbussen en eentje die normaal gesproken wordt gebruikt om gevangenen te vervoeren. Op die manier zijn de asielzoekers naar opvangplekken in Brabant en Drenthe gebracht. De Europese Commissie heeft een bijzonder plan voor het weer opbouwen van Oekraïne. De EU heeft voor zo'n 30 miljard euro aan bezittingen van Russen bevroren. Dan kun je denken aan luxe boten, huizen en kunst. De Commissie gaat onderzoeken of dat geld kan worden gestoken in de wederopbouw. In de eerste maanden van dit jaar is er in veel meer auto's ingebroken dan vorig jaar. Staat in cijfers van de politie... Komt waarschijnlijk door corona. Volgens de politie spreken criminelen graag af na zonsondergang. Maar dat ging vorig jaar een stuk lastiger door de avondklok. Er werd ook nog eens extra veel gecontroleerd langs de grens. En een feestje bij SC Herenveen gisteravond. Zij wonnen in de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal op het nippertje van AZ. Die club stond de hele tijd voor met 2-1. Maar in de laatste vijf minuten maakte de Friese ineens twee doelpunten. In de slotfase. En vanavond gebeurt het weer... Veen wint in de dying seconds van dit duel door een doelpunt van Tibor Halilovic. En ook FC Utrecht won met 3-1 van Vitesse. De returns zijn komende zondag. Het weer, eerst wat zon, maar al vrij snel gaat het vanuit het zuidwesten weer hard regenen. Mogelijk ook onweren. De heftigste buien trekken over het zuidoosten van het land. Daar kan wateroverlast ontstaan. Het wordt er gaat of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I couldn't see, I couldn't breathe, so I sat with sorrow, and eventually, it set me free. Have you ever felt like being somebody else, feeling like that mirror isn't good for you?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 Show! Welkursel okay, so ZFM. and Just myself again, don't tell me why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 so hard for a million different reasons you took the best of my heart and left the rest in pieces Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie onderzoekt of bevroren te van Russische miljardairs... gebruikt kunnen worden voor de wederopbouw van Oekraïne. Dat heeft commissievoorzitter van der Leyen gezegd. Vorig jaar is het aantal mensen dat geregeld sport opnieuw gedaald. Dat komt vooral door de twee lockdowns, blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC-NSF. Volgens de sportkoepel verkeert Nederland nu, na de coronacrisis, in een beweegcrisis. En zo'n 200 asielzoekers zijn gisteren vanuit de Apel naar opvanglocaties in Brabant en Drenthe gebracht. Daardoor hoeft er vannacht geen mensen op stoelen te slapen. Het weerendag begint met wat zon, daarna veel regen, mogelijk ook onweer. Het wordt 18 graden aan zee en 26 in Limburg. ZFM. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM. Sunshine, sunshine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 Zij kijk, jij liep begannen je ja, als zijn cannel. Nu zoek ik naar jou, maar ben jij er niet meer? Stop, op, en niet hangen, je ja, als zijn shender. Ik, ik wil daar niets meer dan samen, samen.